Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger in Israël heeft vannacht een vrij grote inval gedaan in Gaza. Dat is niet voor het eerst. Maar dit keer was het wel een grotere actie, zegt onze correspondent. Dat dat echt wel een grotere groep is die ze naar binnen gestuurd hebben... dan de vorige twee keer. En wat ze precies gedaan hebben, dat is niet bekendgemaakt. Wat we wel weten van die eerdere twee invallen... is dat ze met zo'n team onder andere op zoek gaan naar gijzelaars... of naar sporen van gijzelaars. Maar ja, ook daarvan weten we niet... of dat nu iets heeft opgeleverd. Het lijkt erop dat het leger inmiddels weer weg is. Later vandaag is er in Brussel een overleg tussen de EU-landen. Ze praten dan over een plan voor een gevechtspauze in de oorlog. In zo'n pauze zou er eten, drinken en medicijnen de Gaza-strook in kunnen komen. Ook zouden mensen dan veilig geëvacueerd kunnen worden. In de Amerikaanse staat Maine is een klopjacht aan de gang. Wordt gezocht naar een man die om zich heen schoot op een bowlingbaan. En in een restaurant. Minstens 22 mensen hebben dat niet overleefd. De verdachte is een wapeninstructeur met mentale problemen. Hij is nog niet gepakt. Vier voetballers van Telstar willen niet in een regenboogshirt spelen. Dat shirtje is door de club zelf ontworpen... om te laten zien dat iedereen mag zijn wie die is. Waarom de vier spelers het niet aan willen trekken, zeggen ze er niet bij. De club zegt de keuze van de spelers te respecteren. Uit de nieuwste peilingen blijkt dat er nog steeds drie partijen aan kop gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD is qua zetels de grootste, gevolgd door Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PVDA. De verschillen tussen de drie partijen zijn zo klein dat ze eigenlijk gelijk opgaan. En je pakketje ophalen bij een pakketpunt bij een van je buren thuis. Dat is chill, want lekker dichtbij. Maar in Etteleur in Brabant zijn ze helemaal klaar met zulke huispunten. Buren zijn de bestelbusjes in de straat zat. En daarom komt er een verbod op zulke pakketpunten aan huis. Deze vrouw bepaalt dat ze moet stoppen met haar pakketpunt. Dat was uh, flabbergastig, want wij zeggen continu tegen de mensen in de vakken. We hebben onze auto's, zetten we zelf van de oprit af, zodat de mensen op de oprit kunnen parkeren. Fietsers worden op de oprit bij ons gezet, worden er mensen, staan ze midden op straat, zeggen we er eventjes wat van. De gemeente gaat op meerdere plekken pakketkasten neerzetten, waar mensen hun bestelling kunnen ophalen. Dan nog het weer, het kan in het westen, midden en zuiden erg mistig zijn. Op andere plekken grijs valt er wat motregen, het is tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ook in Noord-Holland moet je nog steeds rekening houden met lokaal een dichte mist. Het wordt langzaam drukker op de weg. Er staan nu 10 files in Noord-Holland. Op de A2 richting Amsterdam ben je tien minuten langer onderweg tussen Maarsen en Vinkerveen. Door een auto met pech is de linker rijstok dicht. De A4 richting Amsterdam tussen knoppen de hoek en sloten. 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstokken dicht door een ongeluk. De A7 horens aanstap tussen en zuid en Zaandam, 10 minuten vertraging. En op de A9, Diemen-Amstelveen, is nog steeds de parallelbaan in beide richtingen dicht tussen Diemen en Holendrecht vanwege een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Bye. Kade van de rivier. Zondag, mensen wandelen hier. Zal ik ooit ook zo zijn? Deze onrust kwijt zijn, rivier.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 Lent land is warm en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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht met onder meer tanks acties uitgevoerd in de Gazastrook. Het doel was het uitschakelen van posities van Hamas. Inmiddels zouden de militairen weer terug zijn in Israël. De man die in de Amerikaanse staat Maine zeker 22 mensen heeft doodgeschoten, is nog altijd niet gevonden. Hij schoot om zich heen in een bowlingbaan en een eetcafé. VVD, NSC en GroenLinks-BVDA staan nog altijd bovenaan in de peilingwijze. Het gemiddelde van een aantal afzonderlijke peilingen. De partijen staan nu op 24 tot 29 zetels, maar de marges zijn klein. Het weer. In het hele land dichte mist, behalve in het oosten. In de loop van de dag buien en het wordt zo'n 11 tot 14 graden. Shop's getting busy. 1.1.1.1.1. gram of them Beat the chop shop. Opening up. Uh. Girl, I want to shower you with diamonds and pearls.